Uur. Dit is Dorel Megens met het NOS-journaal. Een turks nederlander Turkije. Volgens een onderzoeksjournalist van BNN Vara... had de 24-jarige man in het stadion een spandoek opgehangen... waarmee hij opriep tot de vrijlating van twee leraren. De twee docenten waren opgepakt omdat ze met een hongerstaking... protesteerden tegen het ontslag van leraren... die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. De Turks-Nederlandse activist woont al een tijdje in Turkije... maar zou terug willen naar Nederland om te studeren. De man die een aanslag pleegde met een auto in de Amerikaanse plaats Charlottesville is aangeklaagd voor doodslag. De racistische demonstrant van 20 reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw van 32 kwam om en zeker 19 mensen raakten gewond. Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek aangekondigd naar het geweld in Charlottesville. Politici van de Democratische en de Republikeinse Partij vinden dat president Trump het racistische geweld in de stad niet genoeg heeft veroordeeld omdat hij geen schuldige partij aanwees. Het dodental door noodweer in het zuiden van Nepal is opgelopen naar bijna 50. Het aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Er zijn tientallen vermisten. Duizenden mensen hebben geen huis meer. Bergland wordt geteisterd door veel regen die modderstromen en aardverschuivingen veroorzaakt. Het Rode Kruis denkt dat in totaal zo'n 100.000 mensen door het slechte weer in Nepal zijn getroffen afstandzwemmer Maarten van der Weijden is vanmorgen begonnen aan een zwemtocht van Engeland naar Frankrijk en weer terug. Hemelsbreed is de afstand van het kanaal 66 kilometer, maar door de stroming en de wind kan de zwemafstand oplopen tot zo'n 100 kilometer. Met de zwemtocht haalt van der Weijden geld op om het leven van kankerpatiënten te verbeteren. Het weer in de zuidelijke helft van het land vanmiddag een paar buien. Op andere plaatsen is het vrijwel droog, schijnt de zon geregeld. Temperatuur ligt rond de 21 graden. Morgen opnieuw aardig wat zon en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bundschoten 6 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Doorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amsterdam bij Inbrugge. Daar staat 14 kilometer file. De rechterrijstok is daar dicht en de vertraging ruim drie kwartier. Verkeer richting Amsterdam kan ook omrijden via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. De plaat uit de jaren 80 van de Euripics. The there must be an angel. Inderdaad, 7 over 2. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op Zondag. We zitten er weer in de studio aan de tolweg Tina. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Kijkers, niet te vergeten. Goedemiddag, Rob. Ja, Zandvoort op Zondag. Ik moet zeggen, ik werd vanmorgen wakker met een zonnetje. Ja, heerlijk. Onze weerman die had, die was erg, uh, laten we zeggen, voorzichtig met de voorspelling van voor, vanochtend. Van de verwachting. Maar in ieder geval, het zonnetje was er. Het is nu weer even weg. Maar hij, volgens de weersverwachting komt hij wel weer terug. Maar goed, daarover natuurlijk later meer rond de klok van half drie. Want dan is, hebben we het enige echte Zandvoortse weerbericht. Samengesteld door onze weerman Lex van der Horn. Uh, uiteraard, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En vandaag. Uh, om daar gelijk maar even met de deur in huis te vallen. Vandaag mooie races op het circuitpark Zandvoort. Dus mocht u op vakantie zijn in Zandvoort... en denk ik wil dat daar eens een keer gaan kijken... u bent van harte welkom op het circuit Zandvoort. Want vandaag hebben we de ACNN-races. Uh, voor zover ik uh, ben geïnformeerd... is het vandaag ook de Zeemijl van Bloemendaal. Dus daar wordt er ook uh, gezwommen. Uh, we hebben uh, de, de... even kijken... de Binkbank uh, Tour. En dan hebben we Ton Dumoulin als momenteel de leider. En vandaag wellicht de ontknoping... We hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, het dier van de week ontbreekt ook niet rond de klok van half vijf... en die luistert naar de naam Mizou. En Mizou is een kat. Gedicht van de week. Ja, het blijft toch even een verrassing... want ik heb er drie liggen en ik ben er nog niet uit. Maar daar komen ik, ik zoek hem wel uit. Wij, wij komen er wel samen wel uit. Het gedicht van de week, liefhebbers, dat is om kwart voor vijf. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk gepland rond de klok van kwart over vier. Pit Report. Er is niet veel nieuws uit de wereld van de Formule 1... want de heren zijn met zomerreces, om het zomaar eens te zeggen... Uiteraard hebben we wel uh, tijd voor sport. En met name natuurlijk de voetbal-eredivisie. Afgelopen vrijdag is de eredivisie weer begonnen. Ik moet er nog wel even aan wennen hoor. Dat ze weer zijn begonnen. Maar de uitslagen waren toch wel verrassend. Gisteravond. Ook. Ja, er is ja. wel het een en ander gebeurd. Er is het een en ander gebeurd. Daar rond de klok van tien over half drie meer. Uh, Verder sport kort. MotoGP Red Bull Ring in Hongarije. Die is momenteel bezig. En dan hebben we het over de motorsport... En uh, natuurlijk verder ook nog meer sportnieuws de komende drie uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te, te blijven luisteren... en niet te vergeten kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dus weer een uh, drukke drie uur bij uh, ZFM Zandvoort. We zeggen goedemiddag en houd de radio lekker aan, hè, want je, we brengen nog heel veel informatie... en natuurlijk ook lekkere muziek tussen twee en vijf. Waaronder deze disco klassieker van de Brothers Johnson, hier de stamp. Thank you. de zondag. Heerlijk hoor. Je hoorde de single van de Brothers Johnson en Stamp. Dat allemaal bij CFM Radio. Nogmaals een hele goede middag. We zijn er trouwens niet alleen op de radio, maar ook 24 uur per dag op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen op kanaal 40. Zo nou zitten we aan het begin van Zandvoort op zondag een beetje in de oudere muziek. Dat is leuk, de dames van de Pepsi en Shirley hier met Harddijk. Het is 17 over 2 geworden, tijd voor het Zandvoortsnieuws in het kort. Opnieuw paraffine aangespoeld. Op de Noord-Hollandse stranden is de afgelopen dagen opnieuw paraffine aangespoeld. Rijkswaterstaat laat weten dat de stranden daarom uh, opnieuw moesten worden schoongemaakt. De paraffine lag verspreid op de kust van Noordwijk tot Zandvoort... en van IJmuiden tot aan Den Helder... Het opruimen van de paraffine kon alleen bij laag water... en het gebeurde zowel handmatig als machinaal. Badgasten konden tijdens de werkzaamheden gewoon het strand blijven bezoeken. Rijkswaterstaat weet niet, nog niet, wie de paraffine heeft geloost... maar vermoedt dat het gaat om een schip dat op de zee zijn laadruim heeft schoongemaakt. Het kaarsvetachtige goedje was dan in het afgelopen weekend... ook al op de stranden aan de kust van Noord-Holland te vinden... en in de dagen daarna weggehaald. Het spul is niet schadelijk voor mensen... maar je kunt er wel ziek van worden als je het opeet... Hondenbezitters moeten hun vier voeten daarom goed in de gaten houden. Duurzame bosaanleg Zandvoortselaan. De laatste weken is er op sociale media, media enige onrust ontstaan over de kale plek in het duin. Nabij de rotonde van Nieuw Unicum die op 3 augustus Jongstleden is ontstaan. De gemeente heeft nu tekst en uitleg gegeven. In de, bij de ingang van de waterleidingduinen naast de rotonde op de Zandvoortse laan zijn in 2015 twee populieren omgewaaid. Op die plek zijn vervolgens jonge iepen gaan groeien. Iepen horen niet thuis in een typische duinbeplanting. Het terrein is eigendom van de gemeente en ligt in Natura 2000-gebied. Herbeplanting is nodig en de gemeente is gestart met de voorbereidingen hiervoor. Om de grond gereed te maken voor het herplanten van onder andere eiken en bosplantsoen met struiken van vlier, hazelaar, meidoorn, hondsroos, vuilboom en sleedoorn. Heeft de gemeente Zandvoort op 3 augustus daar circa 500 vierkante meter begroeiing verwijderd, al dus de verklaring. Met andere woorden, tussen 15 november en 15 december aanstaande... wordt de nieuwbegroeiing geplant. Met deze aanplant geeft de gemeente invulling aan het beheer... en duurzame bosaanleg passend bij het natuurlijke karakter van het gebied. Gemeentelijke waarderingspeld voor Recreade. De Recreade bleef dit jaar de 50ste editie. Het was voor de gemeentebestuur aanleiding om de stichting Recreade... de gemeentelijke waarderingspeld toe te kennen... die tijdens het afsluitende Sante Kraampie werd uitgereikt... Burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert-Jan Bluis en Gert Tonen... waren naar het Louis-Davidsplein gekomen... waar het Santa Kraampi dit jaar voor het eerst werd georganiseerd... om het oude en het nieuwe bestuur te danken voor die 50 jaar... dat de jeugd van Zandvoort twee weken in de zomervakantie... met leuke activiteiten bezig wordt gehouden. Ik zou zeggen namens ZFM van harte gefeliciteerd. En tot zover het Zalvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen uiteraard op onze eigen app, de ZFM Zandvoort-app...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 Gezicht. Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt, dan zie je dingen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 Dan kun je meteen gaan rekenen, een plaatje uit mijn jeugd. Zo rond 1984, deze van de SOS-band, oftewel de Sound of bent, Je hoorde ze met de Finest. Ja, we hebben het over C.F.M. 24 uur per dag, radio en tv. En uh, we hebben er een uh, nieuwe DJ bij, uh, Albert-Jan. Ja, maar ik zal de luisteraars eerst even informeren. Want in het voorjaar hebben we namelijk als ZFM een uh, enquête gehouden onder onze luisteraars en uh, mensen die uh, ZFM een, ook een hart, warm, warm hart toedragen. En daaruit bleek dat, uh, dat, uh, dat we vrij veel programma's hebben... waar, waar de ouderen uh, zich aan verbonden uh, voelen... en die de enquête hebben ook hebben ingevuld. En er was voor de programmaleider aanleiding... om daar eens even achter zijn uh, oren te krabben... zo van, ja, maar we hebben ook jeugd. En uh, daar hebben we de eerste stap inmiddels uh, nu voor gezet. We hadden al een programma, de Euro Breakdown... en dat is een uh, top 40... Uh, ...samengesteld uit de beste platen uh, in Europa. Die was altijd op vrijdagmiddag... ...en uh, dat werd verzorgd door onze collega Maurice Mulder. Uh, het was is trouwens het langslopende, was het langslopende programma van uh, onze lokale omroep. Maar dat krijgt een vervolg. De Euro Breakdown op vrijdag gaat dus uh, stoppen. Maar wees niet getreurd, op uh, zaterdag gaat de top 40 van Europa door. De afgelopen weken is al helaas geen nieuwe uitzending meer geweest... ...van de Euro Breakdown... Dit door privéomstandigheden van vaste presentator Maurice Mulder. Daarvoor was hij al bezig met een vervanger te zoeken... voor dit oudste programma van ZFM Zandvoort. En die zoek zoektocht heeft wat opgeleverd. Mike Buley zal vanaf zaterdag 26 augustus... zet het vast in uw agenda... zaterdag 26 augustus de top 40 van Europa gaan presenteren. Vanaf zaterdag 26 zal augustus zal iedere week... tussen 7 en 9 de top 40 weer in jouw speakers knallen... We danken Maurice Mulder bij deze voor de afgelopen jaren... en wensen Mike Bullet veel succes en veel plezier met deze nieuwe uitdaging... bij onze club, die ZFZFM. Uh, zo is het. Ja, in, uh, we spraken gisteren met uh, Mike Buleas. Heel enthousiast. Dus dat gaat een mooi programma worden. Vanaf 26 augustus op de zaterdagavond. You know, yeah, Do you feel the same as well? You know, I used to be one.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 Vanaf 26 augustus weer terug bij CFN, de Euro Breakdown. Op de zaterdagavond met Mike Bulet. En deze past daar ook in, de die van Europa. Yo line, Payne, and strip that down. CFM's antwoord, Zo, twee of of tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Vanmorgen was het een beetje wisselvallig met een buienkans. en Het heeft zelfs een heel klein beetje geregend vanmorgen. Maar we hadden ook zonneschijn al vanmorgen. En vanmiddag zullen die zonnige perioden ook af en toe terugkeren. Het is een zwakke noordelijke wind en de maximumtemperatuur vandaag wordt 21 graden. Morgen zijn er ook perioden met zonmatige tot zwakke zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur morgen in Zandvoort stijgt naar 24 graden. Dan gaan we naar dinsdag. Dinsdag is het meest bewolkt met buien... en later opklarend. Matige zuid-tot-zuidwestenwind... en de maximumtemperaturen lopen toch op naar circa 25 graden. Dus het zal ongetwijfeld een beetje klam aan gaan voelen de komende dagen. En de vooruitzichten na woensdag? Woensdag, zoals gezegd, veel zon... en in de tweede helft van de week wisselvallig en minder warm. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur van Zandvoort is dus 22 graden... dus daar zitten we nu boven... En de zeewatertemperatuur langs het strand is circa 20 graden. Al dus Lex van der hoorn. En het zonnetje schijnt weer lekker in Zandvoort. En wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk op de ZFM-app. Dat was het weer. Zie de Zandvoort? En mocht je de ZFM-Zandvoort-app nog niet hebben, download hem dan nu op je telefoon of tablet. Dat kan via de Windows Store, de Play Store en de App Store. Helemaal gratis voor je verkrijgbaar. Je blijft 24 uur per dag op de hoogte van de nieuwtjes uit Zalvoort. En je luistert live naar je eigen lokale radio. Wat wil je nou nog meer? Hè? Dus download hem gewoon eventjes en word een van de medegebruikers. Hier zijn de Find Your Catamals. Ook zo'n mooi plaat uit de uh, jaren tachtig van The Find Your Cannibals. Joris, he drives me crazy. Ja, zo dadelijk gaan we kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Want die is afgelopen vrijdag uh, weer begonnen. Maar die is lees van It's Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm -hmm.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 She smells like you. something, I'm in love with your body. Come my baby, Sharon heeft heel veel iets gescoord. Waaronder uiteraard ook deze single Shape of You. 11 minuten, overal 3 geworden ja, bij Zandvoort op zondag. En we hebben het weer op het Jan, de eerdere divisie, wat is afgelopen vrijdag weer gestart. En we begonnen afgelopen vrijdag met de wedstrijd ADO Den Haag-Utrecht. Daar werd het 0-3. tegen 3. FC Utrecht-coach Erik ten Hag was na afloop van het uitduel met Ado Den Haag 0 tegen 3... vanzelfsprekend tevreden over de zegen, maar niet over het fysieke spel van de tegenstander. De trainer zag twee spelers geblesseerd uitvallen... en vond dat arbiter Ed Jansen had moeten ingrijpen. Yassine Ayoub en Anouar Kali vielen al uit met blessures tot grote onvrede van ten Hag. We moeten de diagnoses afwachten, maar Kali loopt vooralsnog op krukken... en Yassine heeft een dikke enkel... Oké, okay, dan gaan we naar de zaterdag. Vier wedstrijden gespeeld. Wat een zaterdagavond uh, was het met uh, PSV tegen AZ. Daar werd het 3 tegen 2. Philippe Concu had zaterdagavond wellicht voor de eerste in dit seizoen genoten van PSV. Dat zei de coach na de gewonnen duel met AZ 3-2. Hij betrok ook de tegenstander in zijn hulde. Met twee teams die aanvallend willen spelen, de beleving die wij hebben getoond... en de strijd die we hebben geleverd, krijg je een mooie avond als deze. Ik vond het fantastisch, sprak de coach lovende woorden. Hooghoud had PSV het duel eerder moeten beslissen al dus, Koku. We hebben uh, dat hebben we namelijk na, nagelaten. Daardoor kon AZ toch nog vaak dreigend worden. Maar verder ben ik te spreken over onze voorhoede... en de diepgang van bijvoorbeeld Irving Lozano... Dit was een overwinning van het spektakel. Het was voor ons een prima begin van de competitie. En bovendien hebben we passie getoond. En dat is wat ik wilde zien. En het was een hele mooie wedstrijd, Albert-Jan. Ik heb hem ook gezien. Dus, ja, uh, het was een basis. En ik was, ik was heel blij. <laughs> <laughs> en dan uh, VVV Venlo zei ontmoeten gisteren Sparta-Rotterdam. Daar werd 3 tegen 0. VVV Venlo heeft zijn rentrée op het hoogste voetbalniveau opgeluisterd... met een ruime overwinning. Tegen Sparta-Rotterdam Sparta werden de Limburgers kort voor rust... in het zadel geholpen door doelman Roy Kortsmid. En werd de score in de tweede helft uitgebreid naar 3 tegen 0. En dan gaan we naar de belangrijkste wedstrijd van gisteravond. Heracles, Almelo ontmoeten. Ajax, daar werd het 2 tegen 1. Voor de tweede keer in het prille seizoen heeft Ajax zichzelf in de voet geschoten. De nieuwe trainer Marcel Keizer zag zijn spelers defensief verzaken... bij een voorsprong van 1 tegen 0 op Heracles... Dat leidde uiteindelijk tot twee goede counters van de thuisploeg... en uh, de eerste nederlaag voor Ajax dit seizoen, 2 tegen 1. Keizer hield Davidson Sanchez buiten de selectie. Davidson vindt, uh, heeft te veel aan zijn hoofd, doelde de coach op de belangstelling... die Tottenham Hotspur voor de verdediger heeft. Hij vond zichzelf niet gemotiveerd genoeg. Voor mij hoeft hij niet weg, er moeten een aantal dingen worden uitgesproken... en ik hoop dat hij er dan weer bij is. En dan uh, de laatste wedstrijd van uh, gisteren. Vitesse tegen Nac Breda, 4-1. Vitesse heeft zaterdag slechts een half uur nodig gehad... om nakbreda op de knieën te krijgen. De Arnhemmers waren een maatje te groot voor de Brabanders... voor de, voor de Brabantse promovendus. 4 tegen 1. En dan de wedstrijd van vanmiddag, half 1. Pek tegen Rode JC, 4 tegen 2. Pek heeft thuis tegen Rode JC in een 1 duel met 4 tegen 2 gewonnen. Het, was het voor de rust sterkere Roda kwam op voorsprong door Gustafsson... de huurling van Feyenoord, scoorde na balsverlies van Samiak... die eerder namens Peck gevaarlijk was geweest. Van Polen was dicht bij de gelijkmaker, maar schoot over. Marcellus, kopte op slag van rust wel raak 1 tegen 1. Bek was de baas in de tweede helft, waarin Van Polen een hoofdrol speelde. De Bek gaf de paas waaruit Asuar in eigen doel schoot 2 tegen 1. Veroorzaakte de penalty waaruit Gustaf stonden 2-2 maakte. En na de 3-2 van Samjak, hij lepelde de bal over doelman Jurjus heen... schoot Van Polen zelf de eindstand 4 tegen 2 binnen. En om half drie zijn er twee wedstrijden gestart. Feyenoord tegen FC Twente, daar staat het 0 tegen 0. En dan mag jij die tweede ook doen. Want ja, doe het, Willem, ja, Willem 2 tegen Excelsior eveneens 0 tegen 0. En om kwart voor vijf... De klapper. El Clasico der Landen. Ja, ja. De topper van de, vandaag eh, FC Groningen ontvangt thuis niemand minder dan SC Herenveen. En tot zover het nieuws over de Eredivisie. Divisie. Nou, uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten vanmiddag bij Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek hebben we natuurlijk. Waaronder deze van Frankie Valli en de Four Seasons. Oh, Een heerlijke MUZIEK van Frankie Valley in de Four Seasons, Oh, wat een uit! Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort.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 This time I really mean it I hope it's clearly understood ...zij sent your in één keer weer helemaal terug, hè? De single Cloudhine hoor je bij Zandvoort op een zondag. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En uh, ja, ook best wel lekker voetbal weer. Maar we zijn uh, op zoek naar Leeuwinnen, heb ik gehoord. Zoals niemand zal zijn ontgaan... ...de Nederlandse dames zijn uh, vorige week zondag... Europees kampioenschap geworden. Uh, kampioen geworden. Dat is niemand natuurlijk ontgaan. Maar kan er ook in de toekomst een vervolg aan worden gegeven? Is er van onderaf voldoende aanwas... SV Zandvoort wil daar graag aan bijdragen en pakt het moment om de damesafdeling te promoten. De Zandvoortse voetbalclub wil sportieve jonge dames kennis laten maken met de snelst groeiende sport van Nederland, namelijk het damesvoetbal. Ook in Zandvoort wordt inmiddels met drie jeugdteams actief meegestreden in de regionale competitie voor meisjes en dames. Waaronder een team van onder de 19, onder de 15 en onder de 11. Maar ook voor de hele jonge meisjes vanaf 6 jaar is er plaats en kan er samen met, de, uh, met en tegen de jongens worden gevoetbald. Dat laatste is niet zo gek als je weet dat de meeste dames in het Nederlandse elftal in hun jonge jaren ook tegen jongens hebben geleren voetballen. SV Zandvoort is dus op zoek naar jonge dames, zeker meisjes uit Zandvoort en omgeving, die zin hebben om de teams te komen versterken en die het leuk vinden om sportiviteit en gezelligheid te combineren. Hou je van het spelletje of wil je het eens, eens proberen? Ga dan gerust eens een keertje langs en ervaren hoe leuk het kan zijn. Naast het voetbal is gezelligheid binnen de damesafdeling van SW Zandvoort ook erg belangrijk. De teamsfeer is bijzonder goed, omdat het plezier om te spelen en een uitstekende onderlinge band voorop staan. Bovendien worden er de komende seizoen met regelmaat diverse activiteiten georganiseerd binnen de club. Ook dit komt de sfeer aan allen ten goede. Ben jij na het volgen van het EK Leeuwinnen enthousiast geworden... en wil je graag komen voetballen of leren kiepen zoals Kelly Steen... die ooit bij, begonnen is bij Zand, SV Zandvoort en nu speelt voor PSV... dan ben je van harte welkom bij SV Zandvoort. Voor meer informatie of om je aan te melden... kun je contact opnemen met Yvonne Leijsen. Zij is de vertegenwoordigster van de damesafdeling van SV Zandvoort. Stuur dan een e-mail naar dames-sv-zandvoort.nl. Dames, apenstaartje, svzandvoort.nl En dan kan Yvonne je natuurlijk er alles over vertellen. Hé, hey, wat leuk. We zijn dus op zoek naar Zandvoortse Leeuwinnen. Dus meld je aan als je het leuk vindt om te voetballen hier in Zandvoort. Nog twee platen tot aan het nieuws weer van drie uur. Waaronder deze van Joe Bataan. Dat was hem, de meeklappenplaats van deze zondagmiddag. Jorden, Joe Bataan en Repo Kleppo. We gaan op dat en weer van drie uur doen we met de J.K.'s Band hier is Centervold.